Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De storing in het betalingsverkeer bij ING... kan voor winkeliers dramatische gevolgen hebben, zegt Detailhandel Nederland. Door een storing bij de bank stonden mensen soms ineens rood op hun rekening... en konden niet meer afrekenen in de winkel. De brancheorganisatie van winkeliers zegt dat er veel meldingen over zijn binnengekomen. Dagelijks gaat er in de detailhandel zo'n 250 miljoen euro om en als door de storing bijvoorbeeld 1% minder omzet is gedraaid gaat het volgens detailhandel Nederland direct om enorme bedragen. De storing bij ING duurde een groot deel van de dag. Mensen konden niet inloggen op hun account of het saldo op de rekening klopte niet. Rond 9 uur gisteravond werkten de systemen weer. President Obama levert 5% van zijn salaris in uit solidariteit met de federale ambtenaren. Die moeten onbetaald verlof nemen als gevolg van de forse bezuinigingen. Obama levert zijn salaris met terugwerkende kracht in per 1 maart. Het moment waarop de bezuinigingsmaatregelen ingingen. Hij krijgt in elk geval tot in september het lagere loon. De president verdient 400.000 dollar per jaar. Ook minister van Defensie Hegel levert eenmalig een deel van zijn salaris in. De familie van een Belgische jongen die in Syrië is gaan vechten... wil dat justitie optreedt tegen mensen die hem ronzelden. Brian de Mulder bekeerde zich tot de islam... en had daarna vaak contact met de radicale moslimorganisatie... Sharia for Belgium. De familie vermoedt dat de organisatie hem heeft gehersenspoeld... en wijst erop dat er internationale verdragen zijn... tegen het werven, inzetten en financieren van huurlingen. Het weer, vannacht is het droog en de temperatuur ligt iets onder nul. Overdag bewolking, maar ook af en toe zon en het blijft droog. En de middagtemperatuur ligt rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. lived our little drama We kissed in a field of white And stars fell on Alabama last night I can't forget the glamour Your eyes held a tender light Stars fell on Alabama last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly. A fairy land where no one else could enter, and in the center, just you and me. My heart beat like a hammer My arms wound around you tight And stars fell off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 Like a heaven my arms surround your face and stars fell on all about my en aanstaande zondag zondag de 7 april dan is het precies 98 jaar geleden dat zij werd geboren Billy Holiday Ze werd 44 jaar oud, 17 april van het jaar 1959 toen overleed zij aan zwakke gezondheid en overmatig drankgebruik We waren de gevolgen van haar overlijden. Goedenacht allemaal. Dit is een het anders. De vader op radio in het muziekprogramma van Radio 1 en uh, Billy Holiday die begon met Stars Fell on Alabama, een opname van de zangeres uit de jaren 50. Ook in dit uur aandacht voor het oeuvre van Eric Clapton. Deze keer en dit uur kan je muziek van Mr. Slowhand horen uit de jaren tachtig. En verder ook even aandacht voor de uh, Pope of Pop. Wie? De Pope of Pop? Ja, dat is uh, Phil Ramone. want die uh, nooit hebt horen zingen of iets hebt horen spelen. Maar is wel heel belangrijk geweest voor uh, datgene wat er achter de schermen gebeurde... bij een heleboel popartiesten, want uh, daar waar hij... Uh, niet aanwezig was als geluidstechnicus... was hij ook wel aanwezig als producer. Een aantal van zijn belangrijke producties... die zijn te horen in dit uur bij de Vara op Radio 1. In de nacht klinkt anders. En deze band gaat op tournee En dat heeft te maken met het feit dat ze een hoop jaren bij elkaar zijn. En dan heb ik het over Toto. Als band, in tegenstelling tot Amerika, waar ze vooral bekend zijn als studiomuzikanten. En ze hebben aan een heleboel albums meegewerkt bij een heleboel artiesten. Bijvoorbeeld Michael Jackson. Daar is het een en ander van hun op te horen op hun albums. Maar je hoorde hier het gezelschap zelf. En dan heb ik het over Toto, afkomstig van de CD Tamboe... die in 1995 verscheen. En dat album, dat was het eerste album waarop niet het drumspel was te horen... van Jeff Porcaro, die in 1992 overleed de band. Toto is 35 jaar bij elkaar en dat gaat gevierd worden met een uh, uitgebreide tour... Er zijn maar liefst zo'n 29 optredens in Europa. En ook Nederland zal aangedaan worden. De groep Toto is 8 juni aanwezig in het Ziggo Dome in Amsterdam. Van Toto hoor je dus het nummer I Will Remember. Toto dus 8 juni in... Amsterdam, Ziggo Dome. En twee dagen eerder zal Barbara Streisand daar optreden. Ik heb daar vorige week al aandacht aan besteed aan dat uh, optreden van uh, La Streisand in uh, Ziggo Dome, dat in no-time was uitverkocht ondanks de peperdure tickets die uh, daarvoor in de verkoop zijn. En op het moment dat ik Barbara Streisand draaide, toen moest ik ineens denken aan dit. Mensen, mensen, mensen, mensen die mensen nodig hebben, hebben, hebben. zijn de gelukkigste mensen, mensen. in de wereld. Wij zijn kinderen. Andere kinderen kinder, kinder. en toch laten wij onze volwassen trots. Verwerven onze eerlijke behoeften. Handelen. Te Zijn zeer speciale mensen. Mensen, mensen, ze zijn de gelukkigste mensen, mensen. In, de in, de wereld, in de wereld met één persoon. Een speciaal persoon mensen. Een gevoel diep in je ziel Zegt je was half, nou ben je heel Niet meer honger en dorst Maar eerst ben een persoon die mensen So no De periode van, uh, van de Van Oekel's van Disco Hoek. <laughs> in ieder geval de, letterlijke, de meest letterlijke vertaling van het nummer People, waar Barbara Suysenbroek mee is geworden, hoorde je van Dolph Brouwers in uh, die vertaling die dan gemaakt werd door uh, Wim T. Schippers. Mensen, dus reeds. Tijd voor klepten weer. De klepten uit de jaren 80. Dit is uit Money and Cigarettes het album. Changing the weather, changing the sea, come back baby. And everybody Lekkere nummers is dit er zeker eentje van. Everybody Ought to Make a Change. Dit is de openingstrek van het album Money and Cigarettes. Een album van Ewald Clapton uit 1983. Met de alboek de medewerking van Ray Cooder. En meer van hem van Ewald Clapton later in de duur. Dit nummer, Everybody's Got to Make a Change. Is uh, gecomponeerd door. Een bluesgigant, Amerikaanse bluesgitarist en songwriter John Adam Estes. En dat is toch wel iets wat als een rode draad loopt door het oeuvre van Eric Clapton, de voorliefde voor de blues. Elke LP die hij heeft gemaakt, of het staat compleet in de teken van de blues. En als het niet compleet in de teken van de blues staat, dan vind je er op zijn minst altijd wel een oud bluesnummer op terug. Of iets wat in die sfeer ligt, blues dus... Heel belangrijk voor Eric Clapton. Everybody's got to make a change out of money and cigarettes. Spik splinter nieuw materiaal nu van een groep die zich Nightbats noemt. Mm -hmm. it out in the clubs tired, hot well in my heart's mouth oh to what's left to fail as I tread the ground over my I'll off your neck from above It's found a road where we'll change Bert, de naam van de band, die afkomstig is uit Nashville, en van hun te hoor hoorde je het nummer 22. Dit is de nacht, ging het anders bij de VARAP op radio 1. En dit wordt Chicago. En de productie van Phil Ramon. de Poop of Pop, de producer die 30 maart jongsleden overleed. Dit is uit de LT Hot Streets van Chicago. Afgelopen zaterdag, dus op 79-jarige leeftijd overleden, Phil Ramone, de geluidstechnicus, de producer. Zijn um, oeuvre is omvangrijk, ze zou je een hele nacht mee kunnen vullen. Ik laat een aantal uh, dingen horen die hij gemaakt heeft. Hij uh, produceerde de LP Hot Streets van Chicago, een album dat in 1978 verscheen. Uh, voor het eerst dat uh, Chicago werkte met een andere producer dan voorheen. En Phil Ramon werd ervoor ingehuurd. En het was ook voor het eerst dat Chicago een titel gaf... waar we een album Hot Streets geproduceerd door, dus door Phil Ramon... en een liedje luisteren naar Alive Again. Ramon is ook verantwoordelijk voor de productie van diverse albums van Pillijjoel... De van die albums is The Stranger. Secrets. Stranger, dat was het vijfde studioalbum van Billy Joel. Ook dat album werd geproduceerd door Phil Ramone, die heeft diverse albums voor Billy Joel geproduceerd. En uit dat album, The Stranger, hoorde je de titeltrack vervolgens One Trick Pony. Het album dat gemaakt werd door Paul Simon en daaruit Late in the Evening. En dat kwam dan weer uit 1980. Recent van Phil Ramone is zijn bijdrage aan het album van Josh Stone, Call Me Free. Daar heeft ze verschillende producers uh, gehad voor het album om mee samen te werken, maar een van de nummers uh, daarop is als titel I Believe It To My Soul, een nummer van Ray Charles, Just Stone in de samenwerking met Phil be belong You're gonna look for me but I'll be gone I believe yeah. I believe yeah. Oh baby You're trying to make a move. I do. with your head so hard. I think I'm gonna have to, to use my ride. Cause I believe it, baby. I just gotta know how it really feels. Tell me right now, right here. You know Je hoorde Just Stone hier met een Big Band. En het is allemaal terug te vinden op de meest recente album. Van in ieder geval nou, nou niet de meest recente album... maar wel een album dat uh, nog niet zo oud is. 2009 versching Column Free* van Just Stone... Op een aantal covers staan onder andere dit nummer geschreven door Ray Charles. I believe it to my soul. En dit nummer dat werd voor dat album speciaal geproduceerd door Phil Ramone. Phil Ramone is afgelopen zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden. Was niet alleen producer, maar zat ook vaak aan de knoppen in geluidsstudio's en opnamestudio's. Onder andere bij de opname van Ram, de LP van Paul en Linda McCartney. We're so sorry. de singles uit Ram, de LP van Paul en Linda McCartney... in 1971 geproduceerd door Paul McCartney. Overigens maar aan de knoppen van het grote mengpaneel zat Phil Ramone. Phil Ramone afgelopen zaterdag dus op 79-jarige leeftijd overleden... die ook wel de bijname had, de Pope of Pop. Terug naar Eric Clapton. De jaren 80, daar ben ik mee bezig om die te behandelen van uh, Mr. Slow Hands. Toen verschenen van Eric Clapton zo'n vijf albums... Het in 1981 met Another Ticket, 83 Money and Cigarettes. En in 1985 verscheen Behind The Sun, gevolgd een jaar later door August. En in 1989, toen verscheen van Mr. Slowhand het album Journeyman. En Journeyman vermeldt deze hit-single. een gecomponeerd door Jerry Lynn Williams... Hier uh, horen we klapt het weer als een ware rocker. Dit is een pretending. We're Of liever gezegd Pretending uit het album Journeyman. Je hoorde Eric Clapton uit 1989, een album waar nogal wat mensen aan hebben meegewerkt. Cecile en Linda Womack bijvoorbeeld. Phil Collins was er ook bij Pino Palladino, de beroemde bassist die zoveel op Vader Abraham lijkt. Uh, Daryl Hall deed meer in de achtergrond, vocalen en ook Chaka Khan. Meer Eric Clapton dus in het volgende uur. En dit hoor je tot aan het nieuws. De gezusters Haim... En dit is een nieuwe single onder de titel Falling Ayum dus. Into the moment like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step I could let go. I'm in the middle. I, I hear the voices and the calling for me now. I know. But nothing's gonna wake me now cause i'm a slave to the sad